Nu Morsi het parlement heeft opgeroepen weer aan het werk te gaan. Het parlement werd een paar weken geleden onder druk van het leger ontbonden. Een derde van de leden zou illegaal zijn verkozen. De legerleiding kwam na de oproep van Morsi onmiddellijk bijeen. In Los Angeles is de acteur Ernest Borgnine overleden. Hij speelde in talloze filmrollen, onder meer in de film From Here to Eternity en Dirty Dozen. In 1956 kreeg hij een Oscar voor zijn rol van Marty Pelletti in de film Marty. In de jaren 70 en 80 speelde hij in grote tv-series als Love Boat en Magnum. Ernst Borgnine is 95 jaar geworden. Tweeën wisselend wolk, kans op een enkele buit, wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A6 Lelystad richting Muiden tussen knooppunt Almere en de Hollandse Brug 6 kilometer. Dat komt door een aanrijding. Er zijn twee rijstroken dicht. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knooppunt Koenplein 4. En de A9 Alkmaar richting Amstelveen bij knooppunt Raastorp 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Van clubhuis Even na drie uur, welkom bij het tweede uur van Zandvoort op zaterdag. CFM voor Zandvoort en de regio. En Albert-Jan, wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Nou, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. Dus zou, ik zou zeggen, houd die pen en papier vast bij de hand. Want wellicht dat er een evenement bij is waarvan u zegt, want daar wil ik graag even heen. Dan kun je dat gelijk even noteren. Verder natuurlijk nog links en rechts wat Zandvoorts nieuws in het kort. Veel muziek en uh, en dan, derde uur, hebben we natuurlijk nog uh, het dier van de week, gedicht van de week. We gaan bellen met meneer de Visser. Dus nog genoeg dingen uh, om uh, te blijven luisteren. En wij hebben nog lekker het zonnetje in Sanford. Nee, in Engeland nog steeds niet. Want nee, de kwalificatie is nog steeds niet hervat daar. En er komt nog steeds met bakken uit de hebel. En volgens Lex van der Hoorn blijft het ook nog wel Dan blijft blijven nog wel even zo doorgaan daar. In ieder geval, hier is Sanford Diet. Er schijnt altijd het zonnetje. Hier is de Soca Dance. This sweet, sweet music. It's music for happy people. Better believe it. If you're feeling lonely, maybe just sad and blue. This spicy rhythm is the right thing for you. ZFM Zandvoort.nl ZFM De deur valt in het slot Je kijkt niet eens meer op Hij is gegaan De dag is weer behoorlijk. Het is kwart over drie geweest. Volgende week gaan wij kaarten weggeven over Jan. Die samen kaarten voor een geweldig spektakel. Ja, een spektakel. En dan heb ik het over uh, niks minder dan Two Generations Beach Edition. Dat is op zaterdag 21 juli in Bleach Club uh, Vroeger. En wij mogen volgende week zaterdag tijdens ons programma Zandvoort op zaterdag, twee keer twee kaarten weg gaan geven. En hoe we dat gaan doen dat weten we nog niet, maar het zal wel iets van een plaatje achtig iets worden. Een raadje, plaatje Een plaat. Dus als je, als je graag daarheen wil en je wil graag twee kaarten bemachtigen dan moet je zeker volgende week zaterdag luisteren naar Zandvoort op zaterdag, want wij geven twee keer twee kaarten weg. En zondags bij Zondag in Kennemerland geven onze collega's Rudy en Aldo nog eens een keer, drie keer twee kaarten weg voor dit evenement. Wauw. Dus uh, vandaar dat we daar even aandacht aan schenken. 21 juli 2 uh, Generations Beach Edition, een beachclub uh, vroeger. Met onder andere George Baker, Two Brothers on the Fourth Floor, DJ Marcelo, Jamento, Funky Diva S, DJ Bert and Friends en and Soul Beach, Swadib. Ja, ja, ho. En uh, daar hoort natuurlijk een, een, een liedertje bij, hè? Uiteraard. Van Beatles. Van Beatles tot op Beats. Jong en oud uit hun dak. Bij Two Generations. 21 juli in Beach Club vroeger. Geniet van optredens van onder andere. George Baker. Two Brothers on the Fourth Floor. En DJ Marcello. En erbij 21 juli. Two Generations in Beach Club vroeger. Check voor kaart en info. 2generations.nl. Of wie is er gewoon bij CFM op zaterdag en zondag? 80 muziek op de Stanvoortse radio. Je hoorde Eswert en Simpson en Saler Deserwa. En volgens mij had jij de 12 vies opgezet. Ruim 6 minuten. Lekker man. toch? Heerlijk. Helemaal geweldig. Zodanig gaan we op naar de evenementenagenda. Wat kun je de komende dagen allemaal in Salford gaan doen? En dat zal vast en zeker wel weer heel veel CS zijn. En dat je gewoon shining in krijgt. Maar er is nog even een ander bericht. Heeft het dat met een evenement te maken? Ja, ja, ja. Maar ik licht hem even speciaal uit. Omdat ik er toch even wat meer aandacht aan wil schenken. En dat betreft de zeegezichten in de Agatha-kerk. Evenals vorig jaar reageerden 26 kunstenaars uit de regio. Op de oproep van de lokale raad van kerken. Om mee te doen aan de traditionele zomertentoonstelling. Het thema zeegezichten is gekozen. In combinatie met de ecumenische kerkdiensten. Die dit seizoen in, heel Zand, in de Zandvoortse kerken worden gehouden. Hoewel het jaarthema steeds moeilijke opgave is. Is het resultaat van de ingebrachte kunstwerken van hoog niveau. Niet alleen schilderijen worden tentoongesteld in de Agatha Kerk aan de Grote Krocht... maar er zijn ook beelden, glaswerk, patchwork en een fotocollage en gedichten te bewonderen. Zal mijn gedicht er ook hangen? Geen idee. Je weet me nooit hè? Naast de kunstwerken zijn ook de motivaties van de kunstenaars opgehangen... over hoe de kunst tot stand is gekomen... en wat het thema voor een invloed heeft gehad op hun creativiteit. De werkgroep van de Agatha Kerk heeft ook dit jaar de opstelling in de rechterzijgang uh, opgesteld... en in samenwerking met de kunstcommissie komt de geëxposeerde kunst mooi tot zijn recht... De tentoonstelling wordt op, is vandaag om half drie feestelijk geopend. Tot 9 september staan de deuren van de Agatha Kerk elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 uur gastvrij open en zijn er vrijwilligers aanwezig. Dus wilt u dat zien? Ga dan naar Agatha Kerk en genieten van kunst met, de, met als motto zeegezichten. Er zijn dadelijk nog veel meer evenementen bij Zandvoort op zaterdag. Eerste muziek van Lim Biscuits. Ken je hem nog al Jan deze plaats? Jazeker, wie Weekend hem mag niet? Zijn, mag er zijn, hij mag er zijn. Hier is behind blue eyes. Oh.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 Well, like CFM voor Zelfoort en de Regio. Dat was Behind Blue Eyes van uh, Limp Jawel, nee, het is even half uh, vier, tijd voor de evenementagenda. Ja, en zoals ik al net al meldde, vandaag dus de opening van uh, de zomerexpositie in de Agatha Kerk. Dat is vanmiddag om half drie, heeft dat plaatsgevonden met uh, als thema zeegezichten. En vanavond is de einduitvoering van New Wave in de krocht en dat begint om zeven uur. En dat vanavond staan de leerlingen van de muziekschool New Wave voor hun einduitvoering op de bühne in het theater de krocht. Zoals te doen gebruikelijk zullen zij dan laten horen wat zij in een jaar hebben geleerd. En het kan heel wat zijn in één jaar. De concept uh, begint uh, beginnen om zeven uur en is natuurlijk gratis uh, te bezoeken. Einduitvoering New Wave vanavond om negen uur in de krocht. Wat is er vanavond ook? We hadden het in het begin al over. Uh, de, de, de, wat was het mooiste, mooiste strandtent of gezelligste strand Leukste? Leukste strandtent. Uh, vanavond Boeddha at the Beach. En de locatie is de haven van Zandvoort. Strandafgang Paulusloot nummer negen. Vanaf zeven uur tot elf uur. De entree is tien. En het is een trendy alternatief dansfeest. Ons gepast uit je dak gaan op een avontuurlijke mix van Latin Beats, Arabische Rai, Afrikaanse Ritmes en Gypsy en Balkan Beats. Afgewisseld met wat lekkere funk, disco, soul, rock en hedendaagse dance. dance. Vanavond vanaf uh, 7 uur entree 10 euro in de avond van Zandvoort. En dat was de beste Stroopavioen. Ja. En de leukste was weer uh, Tijnactie. Juist, heel goed. goed dat je het even aanvult. En wat gaan we morgen doen? Uiteraard uh, optreden van Amstuin en Peter Manier, zingen Amsterdamse hits uiteraard in de Muziekpavioen. Raadhuisplein van 1 tot 4 uur. En dat kost natuurlijk niks. Ik kan lekker op een stoeltje gaan zitten als het mooi weer is. En uh, naar uh, de optreden van Ans en Peter luisteren met Amsterdamse hits. De parel van de jardaan zingen bekende Amsterdamse hits en volkliedjes, Terwijl Peter het Nederlandse lied brengt. Er mag gedanst en meegezongen worden. Gaan we naar woensdag 11 juli. Dan is er een optreden van Erika Kapel in de muziekpaviljoen Raadhuisstraat. Ook van 7 tot 9 uur. Uh, en uiteraard ook gratis. Deze kapel uh, weet op een eigen enthousiaste wijze het publiek te vermaken met muziek uit de Alpen landen. Gaan we door en dan is het zover. Der, vrijdag 13 tot en met zondag 15 juli. Masters of Formula 3 Circuit Park Zandvoort, burgemeester van Alvenstraat. Vanzelfsprekend maken de prestigieuze Masters of Formula 3 wederom deel uit van het Zandvoortse raceprogramma. Het wereldberoemde evenement dat in 1991 voor het eerst op het Zandvoortse Circuit plaatsvond zal haar 22e editie beleven in het weekend van 13, 14 en 15 juli. Ook bij deze editie zullen de beste Formula 3, 3 coureurs uit de diverse internationale kampioenschappen weer de confrontatie ...met elkaar aangaan. Daarnaast belooft ook... ...het bijprogramma bijzonder interessant te worden... ...met wedstrijden van Bos GP, ...goed voor een startveld van bloedsnelle... ...Formule 1, Champ Cars... ...en GP2 Bolides. Ook zal een geselecteerd... ...aantal Dutch Power Pack series aan... achter de présence geven. Dus van vanaf vrijdag... ...tot en met het hoogtepunt natuurlijk op zondag... ...de Masters of Formula 3... Circuit Park, Zandvoort, burgemeester van Alphenstraat. En hem is er ook bij... ...jazeker, zowel op de televisie... ...van morgens vroeg tot s'avonds laat... ...u kunt dus al dan de... de de, ja, de, de racecam volgen van uh, het circuitpark Zandvoort. Kanaal 40, echt al. We hebben uh, achter de schermen hard gewerkt aan het verbeteren van de beeldkwaliteit. Dus wij, hopen, wij hebben goede verwachtingen dat dat helemaal goed gaat lopen op die zondag. Verder hebben we natuurlijk nog twee verslaggevers rondlopen op het circuit. En uh, die doen dan uh, via de telefoon verslag van de diverse evenementen. Dan gaan we naar uh, 14 juli. Hebben we ook nog beach. On, uh, beach on the beach uh, bij Take 5. Beach Club Take 5, strandafgang. paulusloot 5. Van 6 tot 12 uur is gratis. Om uh, uh, speciaal voor de thuisblijvers die toch graag het ultieme Ibiza gevoel willen beleven. Is er zaterdag 14 juli een bijzondere editie van het Dance Department on the Beach. Terwijl je met je voeten in het zand kan genieten van de beste cocktails. De heerlijkste gerechten van de Beach Club Take 5 kaart. En het relaxte terras. Trakteer Dance Department met, DJ, met een DJ u op goede beats bij de zonsondergang. Ook zaterdag 14 juli. Aruba Beach Tennis Tour 2012. En daarvoor moet u naar Mango's Beach Bar. Strandafgang De Volvage 5. 15 en dat is van 10 uur morgens tot een 5 uur middags. Entree is gratis. Beach tennis is eigenlijk een combinatie van beachvolley en tennis. Er wordt gespeeld op een beachvolleybalvel van 16 bij 8 meter met een beach tennis record zonder snaren. En het net wordt op een hoogte van 1,70 meter 70 gespannen. Dus wil je dat eens een keer gaan zien? Dan 14 juli naar Mango's Beach Bar vanaf 10 uur. Aruba Beach Tennis Tour 2012. Dan uh, daar kom ik straks nog even uitgebreid op terug. Zaterdag 14 juli het grote salsa festival in het centrum van Zandvoort. En dat is van 8 uur tot 1 uur s'nachts. Dan... Dan gaan we nog even naar de zondag, 15 juli. Klassiek strijkconcert in de Protestantse kerk aan de Potstraat 1. 15 euro. Oh nee, 15 uur is de. Is de, uh, de gaat het beginnen. om 3 uur begint het. Het entree is 5 euro. Kerkpijnconcert met dit keer een concert van het Dinksteek-kwartet. Het van Dinksteek-kwartet is sinds zijn oprichting in 1995 uitgegroeid tot een succesvol en veelzijdig strijkkwartet. Dus 15 juli vanaf 3 uur. Entree 5 euro. Protestantse kerk een klassiek strijkconcert. Zo Nou, als je geen zin krijgt in Salford, dan weet ik het ook niet meer hoor. Ja. Geweldig hè, alle evenementen hier in uh, Salford. Eén hey, ding, morgen is de haltestraat niet meer afgesloten hè, dan weet je dat. Is die open? Die is weer open, dus hij is mij gestopt. Dus okay. morgen kunnen we weer met de auto door de haltestraat heen. I love that girl for someone like you Now sentir tus labios besándome otra vez suavemente bésame ik wil sentir tus labios besándome otra vez suavemente Zou heel op de zaterdagmiddag weer voor hebben? Weet je wat nou het leuke is over het hele Gasthuisplein swingt gewoon mee. Ja die boxen staan nog niet eens hard. En we hebben buiten nog helemaal geen boxen staan. Maar Gasthuisplein swingt al lekker mee. Lekker mee met de sound van Elvis Crespo. Je hoorde de Mente. Altijd goed hè. brengt ons meteen bij het Salse Festival natuurlijk van volgende week. Goed dan. Ja zeker. Want dat komt er weer aan. Dat wordt ook een swing over Ja luisteraars. Ik zei het al tijdens de evenementenoverzicht. 14 juli is het dan zover Salsa Festival in Zandvoort Op vier verschillende podia in het dorpscentrum van Zandvoort aan zee vinden vanaf 7 uur die dag plaats van die salsa bands die een spoor in de letten ruimschoots hebben verdiend. Van traditionele Cubaanse tot het opzwepende Salsa Dura zullen te horen zijn tijdens deze editie van het muziekfestival Zandvoort. Tevens zijn er gratis workshops en demonstraties van de Haarlemse Salsa dansschool Salsa Motion Nou, het begint allemaal om 7 uur. Uh, dan heb je het op het dorpsplein heb je Septento triolos dos. Hey, ja, zeker. Dat, dat gaat er zo eventjes doorheen, hè. En dan gaan we naar het kerkplein Son Candela. En dan in het midden van de straat Gerardo Rosalas y la Crisis. Ja, dat zal wel één afgevallen zijn. Vandaar de crisis. Maar goed, die is uh, midden straat Gerardo Rosalas y la Crisis. En aan de kop van de straat Ace Cubana. Dus zaterdag staat avond staat helemaal in het teken van de salsa. Ik heb er nu al zin in. Alleen jammer dat uh, onze weerman Lex van de Horen, nog geen uh, uitspraak over de weer wilde doen, hè. Volgende week zaterdag. Nee, klopt. Gaan eens even. We, we hebben dus ook een barbecue. In de barbecue. Ja, we ja. moeten overal rekening mee houden, Albert Jan. Ja. En we, meestal als er een festival is, is en zo voor. Dus... Ja. Maar ja, laten we hopen dat dit jaar wel helemaal goed komt met de gezellige festivals in het centrum. En heel veel salsa op de radio natuurlijk. Hoor mij. Ik heb een centrum voor zo voort. Ja, en het schijnt dat uh, er, zijn er zelfs mensen die speciale lessen daarvoor nemen. Om het salsa goed onder de knie te krijgen. Ja, juist ja, is ook leuk hoor. Ja, want onze Gerard die kan ook heel goed salsa dansen. Echt waar, ja, onze Gerard? Onze Gerard die kan heel goed dan. salsa dansen. Hey, ik ga wil... er wel nou een <laughs> Dat, dat, dat gaan, we, gaan we aanzien. Waar, waar staat hij? Weet je het dan? Ja, ik denk Midden Haldenstraat. Midden hè? dat kunnen we wel vinden. Dan krijgen Gerard salsa dansen. Oh, Toen. helemaal geweldig. Hier is touwtje lager en net als in de film. Het was koud, het was dom.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 Je smakelde, smeekde, je smachtte. I'm De Zalvo Radio met Gustavo Lima joor de balada. Ja dat was een mooie een Uur twee. Ja, het vliegt voorbij. Zadelijk zijn we nog even lang met uiteraard heel veel informatie en muziek. En het gedicht van de week en het dier van de week. Gewoon gezellig blijf luisteren naar CFM Wommik en Wommik is de laatste.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 Iemand die dronken op zijn fiets rijdt kan daardoor zijn rijbewijs niet kwijtraken. 9 van de 25 politiekorpsen weten dat niet en nemen wel rijbewijzen in van dronken fietsers. Wordt voor de EGAS van de Raad van Korpschefs noemt het invorderen van het rijbewijs van dronken fietsers onrechtmatig. alle korpsen...